11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Zonnig en weinig wind in Londen. Lekker roeiweer. Straks de dubbel 2 bij de vrouwen. En medaillekansen voor Judoka Dex Elmond. Mark Visser met het NOS-nieuws. Een vliegtuig op weg naar Groot-Brittannië met 80 passagiers... is vlak na opstijgen teruggekeerd naar Schiphol. De bemanning meldde dat er een verdacht voorwerp aan boord was gevonden... en dat het toestel daarom terugkeerde naar de luchthaven. Het vliegtuig is na de landing naar een afgelegen plek op de luchthaven gebracht. woordvoerder Robert van Kapel van de Marassassé. Het vliegtuig staat geparkeerd op het platform bij Schiphol. Passagiers zijn naar een andere locatie gebracht... En regisseurs van de Marseille en ook speurronden en explosieve verkenners... die gaan nu in het vliegtuig kijken wat dat vandaag dan precies is. Van welke maatschappij het toestel is, is nog niet bekend. De Verenigde Naties schatten dat zo'n 200.000 mensen... afgelopen weekend zijn gevlucht uit de Syrische stad Aleppo. Schatting is gebaseerd op cijfers van het Rode Kruis. Vooral in de wijk Saladin wordt al dagen gevochten. Syrische Staats-TV meldt dat de wijk in Aleppo weer in handen is... van het regeringsleger, maar dat wordt tegengesproken door de opstandelingen. Een officier van het leger zei dat het over een paar dagen weer rustig is... in de grootste stad van Syrië. Op Curaçao is een politieke crisis uitgebroken... doordat een parlementslid zijn steun aan de coalitie heeft ingetrokken. Daardoor heeft de regering van premier Schotten geen meerderheid meer. Het opgestapte parlementslid Cleopa stoort zich aan de corruptie... en vriendjespolitiek op het eiland. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Er zijn heel veel verhalen over corruptie en vriendjespolitiek... maar bovenal... Vindt dit uh, uh, statenlid dat de fatsoensnormen in het parlement en vooral tussen de coalitieleden ver te zoeken zijn. Uh, zijn coalitiegenoot zei op die woorden bijvoorbeeld dat hij zijn grafkist vast, vast uh, mocht bestellen als hij die steun zou opzeggen. En ja, dat is eigenlijk wel een regelrechte bedreiging die la later weliswaar werd afgezwakt. Maar ja, het is typerend voor hoe deze coalitie met elkaar omgaat. De politieke crisis volgt op een besluit van de Rijksministerraad om Curaçao onder curatelen te stellen vanwege begrotingsproblemen. Mogelijk komt er een zakenkabinet dat de taak krijgt om de begrotingsproblemen op te lossen. Ook is er een kans dat er verkiezingen worden uitgeschreven. In de Utrechtse wijk Kanale-eiland wordt de Marco Polo-laan schoongemaakt. In de wijk ligt asbest op straat en in de portieken. Dat kwam vrij bij de renovatie van een flat.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 In Moskou is het proces begonnen tegen de drie leden... van de vrouwenrockband Pussy Riot. Bandleden die worden beschuldigd van bedreiging en belediging... van de president en de Russisch-orthodoxe kerk. In februari zong de rockband in de Christus Verlosserskathedraal... in Moskou in februari een protestlied tegen president Poetin. titel was Heilige Maagd Maria, verlos ons van Poetin... De vrouwen kunnen een gevangenisstraf van zeven jaar krijgen. Ze zitten al vijf maanden in voorarrest. Amnesty International beschouwt de vrouwen als politieke gevangenen. De Britse muzikant Sting en leden van de Amerikaanse band... The Red Hot Chili Peppers, die hebben zich solidair verklaard... met de vrouwen van Pussy Riot. Ik kon het net horen, Holland 8 heeft zich geplaatst voor de, voor de finale... in de herkansing. De roeiploeg van coach René Meiners werd derde dan het weer, vooral in het noorden buien. In de rest van het land opklaringen afgewisseld door wat bewolking. Vanmiddag aan zee, volop zon. In het binnenland stapelwolken en kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De sportsomobus met de broer aan het stuur staat op de markt... waar de beste verkopers tegen elkaar strijden. En dan wordt er, verder wordt er olympisch gestreden in en op het water en op de judo-mat. En in dit uur nieuws over Syrië. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Aquatic Center, dat is het prachtig mooie zwembad hier op het Olympische Park in Londen. En Bob van der Tak die slaapt daar bijna. Die volgt elke <laughs> wedstrijd op de voet vanaf zijn commentaarpositie. Hoe hoog zit je, Bob? Uh, nou, behoorlijk hoog. Het is altijd een hele klim uh, hier naartoe, maar dat hebben we er natuurlijk graag voor over. Het is uh, inderdaad wel een mooi zwembad, hoewel je toch ook wel hoort van mensen die dat uh, laaghangende dak een beetje storend vinden. Omdat je inderdaad daardoor de overkant niet kan zien. Je kan uh, dus maar een uh, gedeelte van de overkant zien, niet uh, alle toeschouwers. Maar je kan wel en de zwemwedstrijden de... zien natuurlijk. Je kan wel dat de zwemwedstrijden belangrijk. zien, dat is het belangrijkste inderdaad. Maar er zei van de week iemand, en dat vond ik wel een aardig opwerken. je kan niet zien waar de weef begint bijvoorbeeld. <laughs> ja. Dus dat is alweer. Een, een praktisch nadeeltje, maar goed. Het, en het is warm, hè, bovenin. En het is warm, Man. maar ik moet zeggen dat ik het in Eindhoven... in het uh, Pieter van de Hogeband zwemstadion nog wel eens warmer meegemaakt heb. Dus ik vind het eigenlijk nog meevallen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat, uh, dat sommige mensen het heel warm vinden. We kijken inmiddels naar de 200 meter vrije slag bij de vrouwen. Grote afwezige. Natuurlijk Femke Heemskerk, die zich heeft afgemeld... omdat ze zich helemaal concentreert op de 100 meter vrij... Maar gelukkig wel andere grote namen in het bad. Zoals zometeen Melissa Franklin en Federica Pellegrini. We hebben ook de 200 meter wisselslag voor vrouwen op het programma. En bij de mannen de 200 meter vlinderslag. En daar is het uitkijken natuurlijk naar het optreden van Michael Phelps. En voor de rest tot hoe laat duurt het vandaag in het zwembad? Ik denk dat we met een kleine anderhalf uur er doorheen zijn. Het is een iets kortere ochtendsessie als normaal. En vanavond? En vanavond krijgen we een paar finales natuurlijk. 200 meter vrije slag bij de mannen. Helaas zonder Sebastiaan Verschuren. We krijgen de... 100 meter rugslag bij de mannen zonder Nick Driebergen. De Nederlanders stellen een klein beetje teleur tot nu toe. Maar het is nog vroeg natuurlijk in het zwemtoernooi. En we krijgen de 100 meter schoolslag voor vrouwen. Met dat 15-jarige meisje uit Litouwen. Wat zo uh, verrassend bezig is. Gisteren ook weer sneller zwom dan de favoriete Rebecca Sony. En ik ben heel benieuwd uh, of ze dat in de finale ook kan, dat meisje. Bob, blijf zitten waar je zit. En we komen doorgaan. straks weer naar je toe. Ja, Syrië gaan we naartoe. Moet ik het even voor mijn neus hebben. Door de strijd om Aleppo, de grootste stad van Syrië... is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Dat stellen de Verenigde Naties. Zo'n 200.000 mensen zouden de stad hebben verlaten. en Bram Vermeulen is in Turkije. Aleppo, uh, Aleppo Bram ligt niet ver van de Turkse grens. Ja. Is daar al veel te merken van de vluchtelingen? Nee, zo snel gaat dat in elk geval zeker niet. De Turkse autoriteiten spreken volgens nog over 600 mensen die in de afgelopen 24 uur zijn overgestoken. Aleppo ligt zo'n 40, 50 kilometer van de Turkse grens vandaan. Je kunt je voorstellen dat ook niet iedereen meteen de stad ontvlucht, maar misschien gewoon naar een andere wijk gaat waar niet wordt gevochten. Tegelijkertijd zou ik ook rekening houden met het feit dat de Verenigde Naties nu alvast fondsen aan het werven zijn. Want je ziet het aan het getal, 200.000 is wel een erg mooi rondgetal. Ja. Dus uh, misschien wordt daar ook een beetje bij elkaar uh, geveegd over hoe groot die aantallen zijn. Vooralsnog hier in Turkije uh, zijn ze niet zo groot. Oké, okay, nee, niet dat jij dus kan waarnemen. Er is wel uh, weer een hoge functionaris uit Syrië naar Turkije gevlucht. De plaatsvervangende politiechef van de stad Latakia. Ja. Uh, weer eentje, wat, wat zou je daaruit kunnen afleiden? Het ja, in elk geval een, een belangrijke stap. Dat uh, niet alleen uh, vanuit het leger, generaals, officieren uh, deserteren, parlementsleden, ambassadeurs, maar nu dus ook vanuit de politiemacht. Ik heb zelf uh, een week geleden met een, uh, een brigadier gesproken die ook gedeserteerd is uit uh, de politiemacht in Latakia. Mm -hmm. Die man uh, was een soeniet, een soenitische politieman. En je moet weten dat uh, Latakia voor de helft bestaat uit alle wieden. Dat is dus de minderheid die verbonden is aan uh, president Assad. En volgens deze politieman zijn ze op dit moment heel erg bezig om eh, het, het politiekorps te zuiveren van iedereen die niet Alawid is. Je moet namelijk weten dat veel Syriërs ervan overtuigd zijn dat de laatste slag om Syrië in Latakia zich zal af gaan spelen, omdat daar de Alawidische minderheid eh, woont en dat daar, zij verwachten, president Assad zich uiteindelijk zal gaan terugtrekken. Ja, daar zitten zijn medestanders. Ja. Ja, en dus probeert hij, nou ja, iedereen die niet alle wiet is, dus eruit te werken. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Wordt dat een, het is natuurlijk al een grote veldslag, maar dat wordt dus nog erger. Nou ja, ik denk dat je in elk geval niet kunt verwachten dat, uh, dat het zomaar is afgelopen. Uh, je ziet dat er nu heel hard wordt gevochten om Aleppo. Uh, maar er zijn uh, daarna, na Aleppo, na Damascus, nog allerlei scenario's uh, zichtbaar. Je kunt nu al zien bijvoorbeeld dat het land zich begint op te splitsen. In het uh, noordoosten van Syrië heb je een aantal steden... die nu in handen zijn van Koerdische politici en Koerdische strijders. Die minderheid heeft zeg maar, al zijn eigen deeltje van Syrië veroverd. En zoals ik zei, gaat men ervan uit... dat, dat dus ook aan Latakia een soort Alawitische strook zou komen. En dan heb je de meerderheid van de Soenieten die waarschijnlijk toch het hele land in, in hun handen willen krijgen. Althans, zover is het natuurlijk nog lang niet. Er wordt keihard gevochten. En vooralsnog gaan die gevechten niet ten faveur van, van de oppositie. Het Syrische leger is hard bezig Aleppo te veroveren. De hevige strijd dus nog steeds om Aleppo. Dankjewel. Bram Vermeulen in Turkije. De Radio 1 Sportzomerbus. De wand door Deborah Blekkenhoos. Die staat in reis op de maandagmarkt. En er zijn marktverkopers aan het strijden om de beste verkoper. Zijn ze goed, die marktkoopmannen, Deborah? Nou, ik sprak er vanochtend eentje en die had er volgens mij nog niet zo heel erg veel zin in. Want die zat met zijn armen over elkaar te kijken naar al die mensen die wel bij zijn buurvrouw stonden. Want dat is namelijk de huidige Nederlands kampioenen standwerken. En zij verkoopt vlekkenzeep en deze meneer verkocht koperpoets en het liep bij hem niet erg storm. En hij was ook een beetje boos op zijn buurvrouw dat ze zo hard schreeuwde. Maar volgens mij is dat juist het kenmerk van een goede verkoper. Um, ik loop hier met Johnny Jansen over de markt. We komen zo'n beetje bij de eerste stand. En meneer Jansen moet ze vandaag beoordelen. En dat valt nog niet mee, want meneer Jansen, waar let u op? Nou, we hebben verschillende criteria waar we zeker op letten. Dat is de welsprekendheid, eh, hoe ze met de mensen communiceren, een stukje overtuiging en originaliteit. Zo hebben we in drie groepen genoemd. Maar het is natuurlijk heel belangrijk van hoe bereik ik de klant, hoe bereik ik de gasten. Ik zeg altijd, het zijn een soort capaciteits. Men wil graag eh, mensen benaderen en dat is de kunst van verkopen. Maar hoe bereik je ze als je maar hard genoeg schreeuwt? Dan komen ze wel bij je steentje ja. staan. Ja, soms is het schreeuwen, soms is het een ludieke actie doen. Uh, het is heel verschillend. Iedereen heeft daar zijn eigen manier in. En uh, sommigen wapperen met een lege zak en die proberen ze te verkopen. En dat lukt. Ja, ongelooflijk inderdaad. Want ik zie inmiddels al, we zijn hier bij de poetsen aangekomen. En er staat nou, wat zou het zijn, een mannetje of... 10 A20 te luisteren. Naar nou, eens even kijken. Meneer van der Heijden uit Apeldoorn, want dat is uh, de standwerker hier. Er zijn er 10 in totaal. En we hebben ook speelgoed, een groenteschaaf, vlekkenzeep, ja dat is de Nederlands kampioen, ledercreme, meubelolie, koperpoets, bakfolie, raamwissers en een snoeischaar. Nou meneer Jans, het is wel een gevarieerd aanbod. Het is, het is een leuk aanbod, het is leuk gevarieerd. En uh, ja, eigenlijk ook voor elk wat wilt. En zo zie je ook, uh, bij de ene kraam staan wat meer heren bij te kijken. Die vinden de geen gewoon leuk. En alles zijn de dames even wat drukker mee. Ja, de en... dames zag ik vooral bij de vlekken zepen. Precies. Die willen de, de, het, het poetsen is toch een beetje een dameswerk. Maar ik heb ook een heer zien ramen lappen. Ah. Dus wat dat betreft, uh, het, het gaat niet veranderen. We zijn heerlijk roldoorbrekend bezig. We lopen nog een stukje verder. Want wat is u nu opgevallen? Want u bent al vanaf half tien zo allemaal rondjes aan het lopen. Want we staan hier opgesteld in een soort halve cirkel. Ja, heeft u al iets gezien waarvan u denkt, ja, dat, dat is hem? Die hebben we wel, maar we doen dat dan met twee dames meer overleggen we dit een beetje met elkaar. Iedereen heeft daar op eigen moment gezien of iets gehoord. Eh, wat je wel merkt, dat is sommige kooplui hebben echt mensen nodig om zich heen. Eh, daarna beginnen ze ook echt volop. Maar je hebt ook kooplui bij die toch eventjes eh, moeite hebben omdat ze geen mensen hebben om dan actief te zijn. Dus dat duurt gewoon eventjes voor hun op gang komen. Maar zijn ze op gang, dan, zijn ze ook helemaal, dan stormen ze helemaal af. Maar let u daar ook op? Als iemand geen mensen heeft en hij gaat een beetje zo achter zijn kraampje zitten. Zo van nou, ik zie wel wie er komt lopen. Is dat dan een goede verkoper? Nee, nee bij mij niet. In mijn beleving is het uh, super actief zijn. Het is maar een paar uurtjes moet je de kost verdienen. Uh, het is tussen half tien en half twaalf. half één zeg maar. Moet, dat de mensen hun kost moeten verdienen. En dan moet je niet uh, voor de lauren rusten. Dan moet je actief zijn. En dat. Uh, ik, ik waardeer ook de koopman die de zonnepubliek toch het publiek kan benaderen. Er staat hier ook op het juryformulier... echt standwerkers zijn artiesten. Ziet u nog wel eens artiesten op de markt? Zo staat het er ook heel wervend op. Maar zijn er nu nog producten waarvan u zegt... nou ja, dat verkoopt zo moeilijk... Dat, dan moet je ook echt wel heel erg goed zijn. Wil je dat nog aan de man of vrouw brengen hier in reizen? Uh, ja, dat ligt altijd heel moeilijk. Van Wat voor, markt is nou, wat voor handel is nu markt voor? Maar uh, ja, het praatje die ze erbij maken... is wat doorslaggevend. Kan iemand nou ook echt alles verkopen? Want we hadden het er vanochtend al even over voor de uitzending. U zegt, ja, we zijn hier in reizen. Dat is toch eigenlijk een gemeente met een wat orthodoxe signatuur. Uh, ja, sterke SGP-aanhang ook. Dan moet je denk ik niet aankomen met bepaalde producten. Uh, nou, ben niet best zeer ruimdenkend. Maar uh, de woordkeuze en hoe je met elkaar omgaat is wel belangrijk. Ik denk niet dat het alleen reizen, is maar ook wel de omgeving. Uh, en ja, mijn dochter zegt altijd van... als je uh, ja, bepaalde woorden gebruikt, heb je gewoon klinkers tekort. En dat uh, moet je gewoon niet doen. Dat het storende mensen zich gaan. En ik heb het idee dat het niet alleen reizen zich gaan storen... maar ook in andere plaatsen. En weg is de handel? Uh, ja, als de klant wegloopt, loopt de portemonnee ook niet vol. Dus dan, dan werkt je niet. Hebben de standwerkers het misschien nu ook wel wat makkelijk? Omdat mensen juist op koopjes letten en eigenlijk wel drie ja, pakken autopoets willen voor de prijs van één? Het uh, zal zeker meetellen. Men zal zeker op de prijs letten. Daar is de markt ook bekend om. Maar de sfeer die men daarmee creëert, waar ik nu ook veel hoor. Het, het, het, het, het, het, het, het, het luide stem, wat je ook vaak bij een groenteman in zo nog steeds hoort. Dat vind ik gewoon, dat moet op de markt terugkomen. En dat moet we bewaken, bewaken dat dat ook blijft. Want het zijn ook heel simpele stentjes als je zo kijkt. De, de, de autopoetsmeneer die heeft gewoon zijn auto uh, ja, midden op straat geparkeerd en die is hem lekker aan het poetsen. Maar hij staat er eigenlijk onder een heel simpel parasolletje. Dus van de aankleding moet je het ook niet echt hebben. Nee, nee je moet echt van de, de babbel, zeg ik wel eens, of de, de het spreek uh, van de koopman, dat is doorslaggevend. Ja, dus hoe leiden we de stem? Hoe beter dan ook weer? Dat is dan wel weer iets wat je voor kan hebben op de anderen. Uh, daar kan ze dus zeker een positief rol spelen, want dat geeft eerder aandacht. Maar goed, een, een toeter of een bel of een... Uh, men kan, mag alles gebruiken. Dus ik heb het nog niet gehoord, maar waarom geen bel of een ratel gebruiken? Nou ja, misschien komt hij nog, want ze hebben nog even, tot uh, ongeveer half één zo'n beetje... gaat u nog rondlopen met uw collega's om te kijken wie hier het beste de producten aan de man of vrouw brengt... en het wordt steeds drukker. Dat is dan wel weer heel erg prettig, want vanochtend liep het... Nog niet erg stoor, maar ze gaan hier nog even door. En uh, ze verzamelen punten voor het NK eind september in Harderberg. Want dan gaat het er pas echt omspannen. Bora Blekkenhoorst heeft een druk programma vandaag. Want ze gaat zo meteen met die bus naar het tentuurmuseum van Holt. Dus niet ver van reizen. En dan in dat museum gaat ze wat proefjes doen. Brrr. Ai, ai, ai. I I swear Oorspronkelijk natuurlijk van Bob Marley, maar Eric Clapton had het gave idee... om het maar eens een keer te coveren voor zijn album 461 Ocean Boulevard. I shot the sheriff. En bij het roeien zit Rugner daar weer nog steeds met Kirsten van der Kolk. Ja, en waar ga je naar kijken? We kijken naar de vrouwen dubbel twee die gestart is. Eerste 500 meter dus aan de gang. Eerste Olympische Spelen voor Ellen Hogerwerf, een studenten werktuigbouwkunde. En haar bootgenoten Inge Jansen, studenten geocommunicatie... Ook KT, daar hebben ze zich geplaatst. En wat kan deze combinatie van de twee studenten Zuid-Nederland in een race waarin de concurrentie zwaar zal zijn? Maar Nederland ligt er op de eerste 500 meter nog wel behoorlijk bij hoor, in baan 5. Aardig gestart. En uh, dat zou misschien een verrassing met zich mee kunnen brengen, alhoewel. Het is uh, 1500 meter tot uh, het einde en dat is nogal een, uh, een end. Ik kijk samen met Kirsten uh, met van den Kolk naar deze race. En, uh, zenuwen, zou dat nog een rol kunnen spelen bij deze twee dames? Um, dat zou kunnen, want het is een uh, eerste grote internationale toernooi. Ze hebben vorig jaar wel een WK roeien onder 23 uh, gevaren. Maar dat is toch qua sfeer wel iets heel anders dan dit. Um, en die ervaring uh, ja, die neem je toch wel mee. Dus ik denk dat er wel wat zenuwen zijn. Daarom is het gewoon fijn dat je zo'n eerste race hebt... maar dat je ook altijd nog een herkansingsrace hebt... Uh, om eventueel nog door te draaien naar de volgende ronde. 500 meterpunt is gepasseerd. Nederland als vijfde erdoor, dus wel snel vertrokken... maar daarna toch licht teruggevallen in het uh, veld. Vier seconden achterstand op de Britten. De troetelkinderen worden ze wel genoemd. Anna Watkins, maar met name Catherine Granger... Drie keer zilver al op de Olympische Spelen en dat is vervelend. Dat wil je dan in eigen land gaan goedmaken. Een ovationeel applaus aan de start voor deze Engelse combinatie. Op weg naar Goud in dus een eerste heat. Hoe ziet de verdeling eruit als je in deze race eindigt bij de eerste twee? Ga je rechtstreeks door naar de A-finale. De rest krijgt nog een herkansing. De Britten aan de leiding richting het kilometerpunt en... Het is nog aardig om te vertellen over de Nederlanders... dat Inge Jansen in de Verenigde Staten heeft geroeid... met die Amerikaanse methodes, kennis heeft gemaakt. Lang doorselecteren, kijken wie er op het moment Supreme het beste in vorm is. Uiteindelijk werd zij kampioen in een studentenklasse in Amerika... kwam zelfs terecht op de White House in Washington... en schudde daar de hand van Amerikaanse president Obama. Dat kunnen niet zo heel veel Nederlanders zeggen. Hoe gaat het met de Nederlandse boot? Ik denk een vierde of vijfde plek in deze. Er staat op de monitor wat zon. Eén ding is zeker: de Britten zijn een klasse apart. Ze zijn favorieten voor het goud. Catherine, wat uh, Catherine Granger en Anna Watkins. Een kilometer is bereikt. En dan kijken we naar de doorkomst van de Britten. Op de eerste plaats. Dan zijn de Nederlanders ver uit zicht geraakt. En inmiddels terechtgekomen op de laatste positie. 8,5 seconden achter de winnaars. En ook seconden achter die eerste twee. Natuurlijk komt er nog een herkansing, maar het lijkt erop alsof het een erg zwaar karwei gaat worden om die finale te halen. En wie had eigenlijk anders uh, verwacht? De Nederlandse uh, zware twee zou je kunnen zeggen. Jij Kirsten van de Kolk, Olympisch kampioen, nog altijd in de lichte vrouwendubbel. Hoe zit dat ja. precies met die gewichtsverdeling eigenlijk? Want als je niet goed luistert naar je toestel, dan, dan klinkt het bijna hetzelfde. Ja, dat klopt. Uh, nou, het voornaamste is eigenlijk dat lichte dames uh, moeten inwegen op een bepaald gewicht. Gemiddeld 57 kilo. Um, dat in de open klasse heet dit, uh, zijn er geen gewichtsrestricties. Dus ik had ook hier kunnen roeien. Alleen zij hadden nooit in mijn klasse mogen roeien. Want dan hadden ze nooit gehaald. Um, en, maar meestal uitzicht dat dus niet alleen in um, smallere vrouwen in de lichte dames op Maar ook kleiner. Meestal zijn de, uh, dus de open klasse roeiers wel ongeveer een kop groter dan wat ik ben. Wat kun je nog zeggen over de titelverdedigers? Dat was een tweeling. Effers, Swindle, Goud in 2004 en 2008 zijn die inmiddels gestopt. Ja, uh, nou die voeren altijd overtuigend vooraan. Dat was echt uh, fenomenaal. Net klasse zoals uh, Ja, ook weer een klas apart. Net zoals de Nieuw-Zeelanders uh, wel meer van dit soort ploegen op het water hebben. Um, dus, maar op zich is dat natuurlijk wel fijn dat op een gegeven moment... toch dat soort uh, roesters afscheid nemen. En dus zoals nu deze Engelsen dan mogelijk een stukje kunnen gaan overnemen... Die hebben heel veel voorsprong genomen op de rest van het veld. Anderhalve bootlengte voor Watkins en Granger. Ja, het is toch verschrikkelijk als je op de Olympische Spelen drie keer achter elkaar een zilveren medaille haalt. Daar zijn de Britten luid toegejuicht op dat 1500 meter punt. Dan komen de Nieuw-Zeelanders, dan komen de Chinezen en Nederland is volledig stilgevallen. Komt uh, vervolgens nog wel door als vijfde. Twaalf seconden achter de leiders. En een seconde of negen, als ik het goed zag, achter die tweede plek. Dat betekent wel dat ze de laatste plek hebben ingenomen in deze race al een tijd lang. En dat is uh, vervelend. Ongetwijfeld, als je aan de start ligt van zo'n Olympische heat... stel je er toch op uh, in dat er een verrassing in zit. Wat wil jij zeggen gisteren? Nou, dat de uh, Tsjechen die komen dus nu als laatste door. En dat is eigenlijk wel verrassend als je kijkt naar hun wereldbekerresultaten. En ik vraag mij gewoon af wat er is gebeurd. Het is heel moeilijk uh, te zien, maar het lijkt net het water... Het, het waait toch wel vrij hard, ook met windvlagen over de baan. Dus het water is uh, behoorlijk onrustig. Dus het kan zijn dat... Uh, sommige ploegen daar erg moeite mee hebben en dat zij misschien wel een uh, misslag gemaakt hebben. En daar hebben dan onze Nederlandse dames van kunnen profiteren. En dat is wel fijn als je op een gegeven moment een ploeg voorbij vaart, want dat geeft mentaal ook wel een boost. Want achter liggen is mentaal echt wel zwaar. We zitten in de hmm. laatste paar honderd meter van de race. Nederland inderdaad opgeklommen naar een vierde plaats vanwege een soort van ineenstorting of iets anders bij de Tsjechen. Het, de derde plek zit er voor geen enkele mogelijkheid meer in. Dat zal niet gaan lukken. De Britten een ruime bootlengte, voorsprong, luid toegejuicht hierop. Ethan Dorney. En zij zouden dat goud dus wel eens gaan kunnen ophalen hier in eigen land. En dan heb je misschien ook wel de mooiste plek meteen te pakken. Om dat dan toch te doen als je er zo hard naar op zoek bent. De Britten op de finishlijn komen als eerste binnen. Dan komen daar vervolgens aan de Nieuw-Zeelanders. En dan kijken we naar baan 4, zijn het de Chinezen. En dan een bootlengte of 3 wel. Daar komen dan de Nederlanders met Ellen Hogerwerf en Inge Jansen. Bijna 23 jaar. Benieuwd hoe ze deze race zelf beleefd zullen hebben. Eén ding is er in ieder geval zeker. Ze zullen nog een herkansing krijgen. En uit deze heat gaan dus de Britten en de Nieuw-Zeelanders verder. Zat hij weer op de lijst van Koen, En dan heb ik hem weer de hele dag in mijn hoofd. So look at the hero in the Liverpool ring. Maar zij zingen een stuk beter. Stuck in a van As far away As I possibly can Stuck in a moon So far away That it couldn't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 Do it in vain Oh no, never in vain You travel Wordt bedankt. Van nu zingt Felix dat de hele dag naast mij Liverpool Rain. Het uh, nieuws van half 12 met Mark Visser. Marisouce heeft in het vliegtuig dat kort na het opstijgen terugkeerde naar Schiphol geen verdacht voorwerp gevonden. Het KLM-toestel was op weg van Schiphol naar de Engelse stad Leeds toen de bemanning meldde dat er een verdacht voorwerp aan boord was. Rechercheurs van de Marisousé die hebben op Schiphol samen met explosievenverkenners en speurhonden naar het verdachte voorwerp gezocht, maar konden niks vinden. Werkgeversorganisatie AWVN wil dat werknemers een eenmalige uitkering krijgen. Het plan is een belastingvrije uitkering van maximaal 2% van het bruto jaarinkomen. Maar dan moeten de vakbonden afzien van een structurele loonsverhoging in de nieuwe CAO. De Verenigde Naties schatten dat zo'n 200.000 mensen afgelopen weekend zijn gevlucht uit de Syrische stad Aleppo. De schatting is gebaseerd op cijfers van het Rode Kruis. Vooral in de wijk Saladin wordt al dagen gevochten. En in Moskou is het proces begonnen tegen de drie leden van de vrouwenrockband Pussy Riot. De bandleden die worden beschuldigd van bedreiging en belediging van de president en de Russisch-Orthodoxe kerk. In februari zong de rockband in de Christus in Moskou een protestlied tegen president Poetin. De vrouwen kunnen een gevangenisstraf van zeven jaar krijgen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De N33 Asseveendam is al een tijdje dicht... omdat er een bus uit de sloot wordt gehaald... tussen de aansluiting met de A28 en Gieten. Daar is dus de afsluiting. En er staan nu een paar files. Door een ongeluk op de A28, Utrecht-Amersfoort... bij de Alfred Maarn, twee kilometer. Door de werkzaamheden op de A50 file van Arnhem naar Os... tussen Heteren en knaubert Ewijk 5. Er ligt een loopvlak van een band op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Ze hebben de linkerrijstrook ook daarom even afgesloten bij Oorschot... Het het gevolg is twee kilometer file. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De mat ligt er uitdagend bij. Judoka Dex Elmond kijkt er verlangend naar uit. Ebro hey maar doe het zo meteen naar column. En zo meteen eerst het plan om loonsverhoging in te ruilen voor een eenmalige bonus. Daarvoor pleit namelijk werkgeversorganisatie AWVN. Volgens de werkgevers gaan mensen door zo'n bonus meer uitgeven... en is het dus goed voor de Nederlandse economie. Nou, maar eens geïnformeerd bij de vakbond hoe die erover denken... Leo Hartveld is bestuurder van de vakcentrale FNV. Goed plan, meneer Hartveld. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Nou, niet zo'n goed plan. Uh, Hij begint altijd meteen nee te zeggen. Nou, stel eens eens wat leuks voor en dan zegt u meteen nee. Ja, wij zijn ook niet uh, tegen een loonsverhoging... maar dat moet dan wel een blijvende loonsverhoging zijn... Um, kijk, het probleem met dit plan is, uh, het uh, houdt geen rekening mee met het feit dat er bedrijven zijn die zeer winstgevend zijn en uh, bedrijven die dat minder zijn. En uh, in het blijft houden wij daar juist wel altijd rekening mee. Um, een tweede probleem met dit plan is dat we volgend jaar dan een koopkracht achteruit gaan krijgen in plaats van een uh, koopkrachtverbetering. En dat lijkt ons ook geen goed plan. Dus wat wij zeggen, uh, prima om loonsverhogingen af te spreken, dat bekijken we natuurlijk per bedrijf en per sector... Maar dan wel structureel en dat uh, we ook volgend jaar en de jaren erop daarvan profiteren. Maar geen eenmalige bonus die belastingvrij wordt uitgekeerd. Waarom denkt u dat de werkgevers dan met dit plan komen? Nou, dit plan uh, komt mij niet helemaal onbekend voor. Er wordt wel vaker gepleit voor eenmalige uitkeringen of eenmalige uh, loosvogingen. Want dan uh, werkt dat de jaren erop niet door. En dat is precies het probleem wat wij ermee hebben. Want wij vinden dat... Uh, ja, de prijsstijgingen die we dit jaar hebben, die hebben we volgend jaar ook. En dan willen we de koopkracht toch op peil houden. En voor werkgevers is het natuurlijk gewoon goedkoper om uh, eenmalig iets te doen dan om structurele loonsverhoging af te spreken. Maar in ieder geval voor dit jaar zou het betekenen dat de economie wel even een boost krijgt. Heel even misschien, maar toch wel. Uh, nou, maar het is ook prima als uh, uh, werkgevers uh, dit jaar extra eenmalig iets uh, willen doen. Daar zijn wij niet tegen. Alleen niet in plaats van de structurele langsverhoging, nee. maar bovenop. Als ze het willen doen, dan mogen ze dat gerust doen van u. Maar u gaat toch eisen dat er een loonsverhoging komt... van hoeveel procent in de bedrijven die goed draaien? Nou, we hebben een loonlijst van maximaal 2,5 procent. En uh, wij gaan daar heel verantwoord mee om. En bedrijven waar uh, dat kan, willen we dat ook helemaal hebben. En bedrijven waar dat niet kan, dan nemen we genoeg met iets minder. Leo Hartveld is bestuurder van de vakcentrale FNV. gaan we naar Bob van der Tak. Die heeft de uitslag van de 200 meter vrije slag. Ja, inderdaad. Voor de vrouwen die werd gewonnen. Nou ja, gewonnen. In de series werden gewonnen. Maar daar heb je natuurlijk nog niks aan door Federica Pellegrini. Die een goede race vorm zoals we die van haar kennen eigenlijk. Gecontroleerd over de eerste 150 meter. En dan toeslaan op de laatste 50 meter. Zo heeft ze al veel titels gewonnen. De laatste vijf titeltoernooien. Werd Pellegrini steeds eerste. En uh, bij dit Olympisch toernooi gaat ze voor nummer 6, natuurlijk. Of rij, dat uh, zou wat zijn. Dat zal nog niet vaak gebeurd zijn. Ze zwom de snelste tijd dus van allemaal. 1.57.16. Gevolgd door Alison Smith en Melissa Franklin uit Amerika. Verder eigenlijk alle grote namen wel door. Sarah Sjoeström. Ook door naar de halve finale. Bronte Barrett en Kylie Palmer uit Australië. En ook Camille Mufa. De Olympisch kampioen van gisteravond op de 400 meter vrije slag die niet, heeft lang, niet lang heeft kunnen nagenieten van haar gouden medaille. Want vanmorgen moest ze alweer vroeg uit de veren dus om die 200 meter vrij te zwemmen. En ook daar is ze zeker een kanshebber. We kijken nu naar Michael Phelps die is bezig aan zijn serie op 200 meter vlinderslag. Phelps die... Uh... Niet in grootste vorm uh, was op de 400 meter wisselslag. En dan druk ik het nog heel voorzichtig uit. Gisteren zwom hij wel wat beter in de vrije slagestafette. Maar kreeg Amerika toch klop van Frankrijk. Maar dat lag niet zozeer aan Phelps. Phelps nu op de tweede baan van de 200 meter vlinderslag. Hij uh, gaat voorlopig uh, aardig... Door ligt aan de leiding. Dinko Djukic naast zich en Nick Darcy uit Australië. Maar Phelps voert het commando aan. 54-80 de tussentijd na 100 meter. Daarmee is hij nog wel wat langzamer dan de man die de snelste tijd tot nu toe zom. Dat is de 18-jarige Servier Velimir Stepanovic. Die bijzonder hard zwom in Serie 3 en Phelps... Dus daar nog iets op achter op dat schema. Maar goed, de beste 16, dat is voldoende om je te plaatsen voor de halve finale. En dan gaat het vanavond natuurlijk wat harder. Inmiddels is het Darcy, de Australier die nu aan de leiding gaat. Nee, het is Tyler Clary, landgenoot van Phelps. 17e, het verschil met Phelps, die dan... Zoals het er nu naar uitziet, toch weer klop gaat krijgen. In dit geval weer van een landgenoot, net zoals van Ryan Locht. Die dus op die 400 meter wisselslag. Clary haalt vol door op die laatste 50 meter. Phelps op de tweede plaats. Heeft ook nog concurrentie van Jukic in baan 3. De Oostenrijker die er ook nog voorbij gaat. En Phelps gaat dus als derde aantikken in deze serie. Inderdaad achter Jukic die zelfs nog wint. Clary 2, Phelps 3 en de tijd van Phelps... Dat is dan even aardig 155-53 en dat is dan inderdaad uh, wat langzamer dan een aantal mannen in de series hiervoor. Maar goed, bij de beste 16 zit hij wel. Dat kan ik ook meteen even hier op mijn scherm krijgen als het allemaal goed gaat. Dan kan ik dat. Meteen meenemen inderdaad, vels als vijfde door naar de half finale. En de snelste, dat was dus Dinko Jokic uit Oostenrijk. Met een te tijd van 1,5479. En maar weer een keer een Britse muziekgroep, de Lighthouse Family. Die bracht een jaar of dertien geleden, misschien zelfs nog een jaartje meer, een, een uh, nummer uit dat heet High En dat heeft nog een aantal verdienstelijke noteringen gehaald in de Radio 2. Top 2000, maar na 2010 was het afgelopen. Kijken of we het nummer nog kennen. Hi. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so. Die kunnen aan de gang blijven met het nummer. H. Dat was trouwens zo'n 14 jaar geleden. Het is wel leuk om te zien. De radio 1 Sportzomer, En vandaag is die van schrijfster en presentatrice Ebro Oema. Ja, laten we eerlijk zijn. Natuurlijk willen de Olympische Spelen ook in Nederland. Natuurlijk willen we een openingsceremonie waarbij we ons landje, ons land, voor het oog van de wereld op de kaart zetten. Kaas, tulpen, en Olympische Spelen. En dan een openingsceremonie waarbij Maxima uit de helikopter springt. In 2028 is ze pas 57, dus dat kan makkelijk. Maar. Maar. Als vrouw met redelijk besef van kosten, wat vrij uitzonderlijk is, I know. Vraag ik me oprecht af hoe we de Olympische Spelen gaan betalen. Het zijn geen details. We hebben het over 20 miljard euro. Minstens. Dus het lijkt me te gek, de Olympische Spelen in Nederland. Maar hoe gaan we het betalen? En laten we niet vergeten, in 2028 zijn we totaal failliet. Allemaal, ongeacht of Rutte of Roemer minister-president wordt. In 2028 zijn we leeggelopen op Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus en Portugal. Net als de rest van Europa. In 2028 bestaat de euro niet meer. En lopen we aan de leiband van China en Rusland. En, schat ik zo in, Turkije, dat nooit lid is geworden van Europa. In 2028 slaan we ons voor ons hoofd hoe we ooit in de idioterie van de Europese muntunie zijn getrapt... ...en daarbij bereid waren voor anderlands tekorten op te draaien. Ik wil de pret niet bederven, maar in 2028 zijn we met z'n allen armer dan we nu zijn... ...dus het is een redelijk relevante vraag. Hoe gaan we de Olympische Spelen betalen? Waar halen we die 20 miljard vandaan? We zouden natuurlijk kunnen bezuinigen op ons koningshuis. Maar wie moet er dan uit de helikopter springen? We zouden kunnen bezuinigen op de JSF, maar waar moet onze piloot dan in vliegen? We zouden kunnen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, maar hoe kopen we ons schuldgevoel dan af? 20 miljard. Als ze in Den Haag ergens een geldpers verstopt hebben waar 20 miljard op gedrukt kan worden, vraag ik me af waarom ze die niet alvast aanzetten. Want zolang er in Nederland hoogleraren, godbetere hoogleraren, pleiten dat ouderen hun huis moeten verkopen om gezondheidszorg in te kopen, mogen we niet eens beginnen met denken aan de Olympische Spelen in Nederland. In 2028 hebben velen van onze leeftijd dat we volgens een of andere hoogleraar, Lans Bovenberg heet hij, ons huis moeten verkopen om zorg te krijgen. Totale waanzin. Idiotrie. Je zou net zo goed kunnen concluderen dat we de Olympische Spelen naar Nederland kunnen halen door allemaal ons huis te verkopen. Benieuwd hoeveel mensen dan nog willen dat we in 2028 de Olympische Spelen in Nederland organiseren. Ebru Umar, data column. Theo Plachard, die zit bij het judoen. Even kijken, de voorbeschouwing, Theo. Ja, spanning begint te stijgen, Felix. Nog één partij die 12 seconden duurt. En daar komt een winnaar uit. En dan nog een wedstrijd van maximaal vijf minuten. En dan krijgen we Dex Elmond voor zijn partij van vandaag. De enige Nederlandse deelnemer ook in de klasse tot... 73 kilo, want 57 kilo, dat is andere gewichtsklassen, doen wij niet mee en het zou de eerste overwinning voor Nederland moeten worden in het judo-toernooi. Dat klinkt raar, maar het is wel zo. We hebben maar twee deelnemers gehad tot nog toe, Beertje en Jeroen Moren, bij de lichtgewichten en zij gingen allebei in de eerste partij onderuit. En gisteren hadden we helemaal geen deelnemers, zodat het vandaag dus bij Dex Elmond vandaan moet gaan komen. Is hij favoriet? Ik weet het niet. Hij is goed. Maar hoe is de vorm van de dag? Hij moet doen wat hij kan. Waarvoor hij heeft getraind. Moet allemaal meezitten. De scheidsrechters moeten meezitten. En uh, ja, dan kan hij in heel eind komen. Want de eerste wedstrijd die hij gaat judoen is tegen een Ghanese, Emmanuel Narti. Nog nooit tegen gespeeld, gejudo'd. Wel op trainingskampen heeft hij me vaak gehad. En het is toch een soort angstkeek naar hoe raar het ook klinkt. Dan denk je een man uit Ghana, een Afrikaan. Dat is niet het uh, Judoland bij uitstek Afrika. Maar deze man is moeilijk voor hem. Dat uh, wordt in het Nederlandse kamp gefluisterd. Dus laten we hopen dat hij deze eerste horde neemt. En ik stel voor dat we het ook maar per partij gaan bekijken. Eerst die Nartie straks en dan zien we wel verder. Hij is in de vorm van zijn leven, trouwens, schijnt het, zegt hij zelf. Da dat zegt hij. Ja, ja. nou, dat, dat, klinkt, goed. dat ja. klinkt goed. Ik hoop dat hij vanmorgen goed is opgestaan. Niet dat zijn verkeerde been in het bed gestapt is. En uh, dat hij niet ziek is of zo. Dat zijn allemaal dingetjes die, die meespelen. Dat het bij de, bij de weging goed ging. Ja, daar is professioneel genoeg om daar geen fouten meer te maken. Hoewel bij de 57 kilo vanmorgen... Willemijn, is er een dame afgevallen? Je raadt het al, ze was te zwaar. Ja, dat mag je niet meedoen. Ja, hoeveel, hoeveel te zwaar? Dat vermelden de boeken niet. Dat is zo lullig maar, als je net uh, half ontzettend ja, zwaar ja, bent. Ja, ja, dat kan. Dat kan. Ja, goed. We komen natuurlijk zo bij je terug. Gaan we naar Steven Dalebout. Die heeft 10 um, meter luchtgeweer schieten uh, En dan is de vraag, heeft Peter Hellebrand het gehaald, de finale? Het antwoord daarop is uh, ja, hij heeft het gehaald. En dat ja, was eigenlijk best wel heel erg verrassend. Want uh, het begon niet al te best voor Peter Hellebrand. Het idee bij uh, 10 meter luchtgeweer is dat je, je schiet 60 keer en je moet uh, zo min mogelijk raak schieten. Je moet eigenlijk altijd in de roos schieten en het gaat bijna nooit fout. Uh, bijvoorbeeld bij de nummer 1, de beste van de kwalificatie, Italiaan Campriani, ging dat maar één keer fout. Maar Peter Hellenbrand had na 20 keer schieten al vier fouten. En uh, toen dacht eigenlijk iedereen, nou dat, uh, dat gaat er niet meer lukken. Dat uh, gaat er als nachtkaars uh, uitgaan, met dit verhaal. Maar... Uh, hij pakte zich, schoot uh, de laatste 40 schoten geen één keer meer mis en andere mensen gingen wel fout maken. En dus heeft Peter Hellebrand zich geplaatst voor de finale vanmiddag. En hij zei zojuist in een korte reactie dat dat eigenlijk al, uh, al boven verwachting is voor hem. Althans, hij had zich gericht om die finale te, om die finale te halen op dit uh, Olympische onderdeel. En uh, ja hij zegt, dan moet ik me nu maar een beetje gaan richten op die medailles. Maar in principe was hij hier al, uh, al heel erg gelukkig mee. Brussel is toch zijn geweldige stad. Jacques Brel, Bruxelles. C'était au temps <middels> où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brûle. Place de Bruyère, on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en crinoline, Place de Vaugirard, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en Gius. Et sur l'impérial. Le cœur dans les étoiles. Y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il est militaire.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 Veut suivre, elle a, laissé laisser faire. Ils l'avaient donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était autant temps où Bruxelles rêvait. C'était autant temps du cinéma muet C'était autant temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où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 Tandis mon père, ils étaient gueux comme le canal Et on voudrait que le moral Oh, c'était autant où Bruxelles rêvait C'était autant du cinéma, muet c'était autant Bruxelles chantait, autant Bruxelles lopen. Uit. Ja, Londen, daar zitten we. En er is het uh, half bewolkt. De zon schijnt ze nu in de tussendoor. Dat is eigenlijk een hele leuke dag. Het wordt zo'n graad of 18 vandaag. En uh, om half drie Londense tijd, Engelse tijd, dan gaat het regenen. Vanavond om zeven uur nog een buitje. En voor de rest denk ik dat we het na een bui negen uur vanavond nog wel redelijk droog kunnen houden. Dus getennist kan er worden. En uh, bij het zwemmen, daar zit je altijd overdekt. Bob van de Tak, uh, er is nieuws uit het zwembad. Ja, maar ik was toch blij dat ik van de week mijn paraplu bij me had. Gisteren, uh, maar goed. Uh, zo? We, nou, omdat het flink regende toen ik naar buiten ging. Maar wie gaat maar, dan ook naar buiten als het regent? Ja, ja. ja. Als je terug moet naar je hotel, dan ga je naar buiten. Maar uh, we zitten nu te kijken naar uh, de 200 meter wisselslag voor vrouwen. Snelste tijd tot nu toe gezwommen naar drie van de vijf series door uh, Mireia Belmonte uit Spanje. 2.11.73. Aardige strijd zojuist met uh, haar Amerikaanse tegenstander Ariana Kukors. En uh, Belmonte die uh, perste er echt nog een eindsprintje uit. Wilde die serie winnen, alhoewel dat natuurlijk zakelijk gezien... Helemaal niet nodig is als je moet zorgen dat je bij de beste 16 komt. Maar goed, uh, het eergevoel van de Spaanse was daar. En uh, zij tikte als eerste aan dus in 2, 11, 73. Dat zijn uh, nog geen uh, spectaculaire tijden natuurlijk. Maar uh, het is ook nog maar de ochtendsessie. Uh, we krijgen zometeen, dat is wel uh, interessant, krijgen we de wereldkampioen in het water. Xi Wen Ye. Zij pakte vorig jaar op 15-jarige leeftijd. De titel in eigen huis in Shanghai en ook bij dit Olympisch toernooi liet ze zich opmerken natuurlijk op die 400 meter wisselslag eergisteren. Een fantastisch wereldrecord en dat is echt wel een super talent in het zwemmen waar we de komende jaren nog heel veel van gaan horen. En zij is na die race die ik van haar heb gezien op die 400 meter wissel, wat mij betreft ook de gouden favoriete op de halve afstand. We kijken nu naar een paar andere vrouwen, Alicia Coots en Caitlin Leverens. Respectievelijk uit Australië en Amerika. Die liggen aan de leiding in deze heat. Het is Leverance die een kleine voorsprong heeft op de Australische. Als we gaan richting het keerpunt van de 150 meter. Leverance voor Koets. 7900ste het verschil. Op de derde plaats Katinka Hosu. Ook een goede wisselslag. Zwemster natuurlijk vierde op de 400 meter wisselslag. En zij is op de 200 meter wisselslag de Europees kampioene. Werd ze eerder dit jaar in eigen huis in Debrecen En Hosu probeert er nog bij te komen bij Koets en Leverance. En dat lijkt te lukken. Op die laatste meters is het, uh, liggen ze bijna op één lijn, de drie vrouwen. Maar ik denk toch dat Leverance het net redt of niet. Het komt aan op de aantik en ze redt het inderdaad. Leverance wint Hosu tweede, Koets derde en dan zometeen het woord aan de Chinezen. Naar Theo, naar het judo, Maar Dex Elmond komt nog even niet in actie. Nee, er is nog een partij bezig met een Engelsman. Die luid wordt aangemoedigd door het publiek. Maar de score met nog een, ruim een halve minuut te gaan is 0-0. Dat dreigt dus uit te lopen op een verlenging, op een golden score. Maar uh, inmiddels wel naast mij op de tribune gekomen Jeroen Moren. Jeroen, heb jij Dex vanmorgen nog gesproken in het Olympisch dorp? Nee, de, dex, ik slaap wel. De microfoon oh. van Jeroen doet het niet, Theo. Eh. Oh, de microfoon doet het niet. Misschien niets. even nou. het knopje aanzetten. Dan uh, moet ik dat even anders doen. Het, het antwoord op de vraag was in elk geval uh, van Jeroen. Dat kon ik nog wel meekrijgen. Dat hij hem uh, niet gesproken heeft bij het uh, ontbijt vanmorgen. En... Uh, dus ook niet kan vertellen hoe hij erbij staat. Nou, dan uh, kijk ik maar even toch uh, terug naar die partij die nog uh, even gaat duren. Ik zie Dex Elmond uh, wel klaar zitten inmiddels op zijn hurken. Het uh, wachten duurt lang uh, Maarten Arends, de bondscoach, de persoonlijke coach uh, achter hem. En uh, ja, het gaat nog even duren denk ik. Hoewel, nee, er wordt nu uh, een ipon gegeven. De Engelsman uh, ligt eruit, dus met 21 seconden te gaan. Die gaan we niet meer volmaken. Gaat de partij toch zo beginnen. En dan ga ik nog een keer kijken of die microfoon het uh, doet. Jeroen. Nee. nee. Nee. Geen geluid. Nou. Zie je de, de, de schoonpapa van Deksal zitten? Ik zie heel veel uh, oranje gekleurde shirtjes op de tribune. En de schoonpapa heb ik volgens mij ook gezien. Met schoondochter ook. En dan heb je het over uh, Prem Radakejou. Onze collega die... Uh, zijn dochter heeft uh, uitgehuwelijkt. Ja, dat ja. gaat zo daar die kringen, ja. Yep. een beetje vervelend. Maar goed, uh, ze is getrouwd met Dex. Heel ja. gelukkig. Ja. Ze wonen in Haarlem, niet zo ver bij mij vandaan. Naast de Chinees. Dus, uh, ik denk dat, je, dat, dat het, het, het wel goed. helpt als je prem erbij hebt bij een wedstrijd. Ja, dat absoluut. durf je niet meer te verliezen, denk ik. We gaan hem horen straks uh, op deze tribune. Theo, dan wil Wat ik, even ik ja. alles horen over, uh, over, die, over die familie, hoor. Want naast de Chinees en boven de wasserij... <laughs> ja voor ons nog gelukkig trouwens. Dit is de Radio 1 Sportszomer. Ja, we verheugen ons op het volgende uur... want daar horen we dan de resultaten van de jude van Dax Eilmond. Wordt dat wat voor de familie Radakishoum? Hello. Tom van het goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u iets op uw leven? Wat zegt u? Heeft u iets op uw leven? Is dat ook op zondag? Of iets heel anders? Weet je waar ik nou zo erg Van als het me afgaat? Wel, iedere dag tussen 2 en half 3. Wat zegt u? Tussen 2 en half 3. Hallo. is Jolien en ik ja. heb een ergernis. 0800-1101. Wat heb je een ergenis? In gesprek met Van het Hek. Het is een demagoog van de, van de eerste orde. Ja. 0800-1101. Ja, goedemiddag. Klaaglijn met een knipoog is het, hè? Waar koop je nu het bestje groente en fruit? Bij Lidl.